8 uur. Het NOS-journaal. Herman Vriend. Run op opleiding verpleegkunde. Opnieuw 28 jaar voor Joran van der Sloot. En VN blij met hervatting Israëlisch-Palestijns vredesoverleg. <middels> Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld voor de opleiding verpleegkunde aan de hogeschool is veel groter dan vorig jaar. Volgens het landelijk opleidingenoverleg verpleegkunde beginnen in september ruim 2000 studenten meer aan een opleiding verpleegkunde dan afgelopen jaar. Overal in het land krijgen de opleidingen veel meer aanmeldingen. Een student verpleegkunde moet tijdens de studie minimaal 2300 uur stage lopen. Maar met de hoge instroom wordt het voor hogescholen moeilijker om kwalitatief goede stages aan te bieden. Om het aantal aanmeldingen te beperken... laat een aantal hogescholen volgend jaar studenten via loting toe. Andere hogescholen denken nog na over zo'n systeem. Joran van der Sloot is in hoger beroep opnieuw veroordeeld... tot 28 jaar cel voor de moord op de studenten Stefanie Flores. Het gerechtshof in de Peruaanse hoofdstad Lima... handhaafde volgens Peruaanse media de straf die hij eerder kreeg... van een lagere rechter in januari vorig jaar. Van der Sloot ontmoette Flores in 2010 in een casino in Lima... Hij doodde haar op zijn hotelkamer. Hij werd naar eigen zeggen kwaad toen hij zag dat de studenten op zijn laptop artikelen las over de verdwenen Amerikaanse Natalie Holloway. De Nederlander vluchten daarna naar Chili. Na een klopjacht werd hij opgepakt en uitgeleverd. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon prijst de inzet van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... en de bereidheid van Israël en de Palestijnen om weer om tafel te gaan. De VN-chef zegt dat beide partijen moed moeten tonen en verantwoordelijkheid moeten nemen om dit tot een succes te brengen. Kerry zei gisteren dat vertegenwoordigers van de twee partijen naar Washington gaan voor overleg. Dat zal op zijn vroegst volgende week zijn. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt dat het geweldig is dat het John Kerry gelukt is de partijen weer aan tafel te krijgen. Ook EU-Buitenlandchef Catherine Ashton is verheugd over de ontwikkelingen. Ze zegt dat de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas moed hebben getoond. Een geheime Amerikaanse rechtbank is opnieuw akkoord gegaan... met het op grote schaal verzamelen van telefoongegevens... door inlichtingendiensten. De Amerikaanse overheid zegt de verlenging openbaar te hebben gemaakt... om meer openheid te geven. De toestemming om op grote schaal data op te vragen geldt al jaren... maar moet elke drie maanden opnieuw door de geheime rechtbank worden gegeven. Met de vergunning worden bedrijven gedwongen om ja, ja, jaarlijks honderden miljoenen telefoongesprekken af te geven. De Amerikaanse overheid noemt dit legaal en nodig in de strijd tegen terrorisme. Bij ongeregeldheden in Egypte zijn zeker twee doden gevallen. Na het vrijdaggebed gingen tienduizenden mensen in verschillende Egyptische steden de straat op. Het kwam tot rellen tussen tegenstanders en aanhangers van de begin deze maand afgezette president Morsi. De oproerpolitie zette traangas in. De twee slachtoffers vielen in de stad Mansoura. Het zijn een vrouw en een kind. De Verenigde Staten hebben de Algerijnse terroristenleider Belmokhtar aangeklaagd. Volgens de Amerikanen is hij het brein achter de gijzeling... in een gascomplex in Algerije, begin dit jaar. Bij die terreuractie kwamen tientallen mensen om... onder wie drie Amerikanen en andere buitenlandse werknemers. Belmokhtar heeft de verantwoordelijkheid voor die gijzelingsactie opgeëist. Over zijn lot bestaat onduidelijkheid...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 Een ooggetuige zegt dat het slachtoffer naast haar zoon in de attractie zat... maar een veiligheidsbeugel zou niet goed hebben vastgezeten. Vanuit het zuiden en oosten lossen de wolken geleidelijk op... en gaat de zon weer volop schijnen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in de oostelijke provincies. En hoe was het op school? Leuk, we hebben de klasfoto gekregen. Hè?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 NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. het is zaterdag 20 juli. Vrouwenwielrennen is ongekend populair. Steeds meer vrouwen op de racefiets. Morgen heeft België ook een nieuwe koning. Een nieuwe hoop voor vredesoverleg door John Kerry. The representatives of two proud people have decided that the difficult road ahead is worth traveling delegaties van Israël en de Palestijnen gaan binnenkort naar Washington... voor bespreking over de situatie in het Midden-Oosten. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... kwam gisteren na maandenlange, maandenlange onderhandelingen met dit resultaat naar buiten. Israël en de Palestijnen hebben de moed om toe te geven... dat als ze ooit samen willen leven met elkaar, dat ze om de tafel moeten. Anders John Kerry. Administer van Buitenlandse Zaken en ex-diplomaat Ben Bot, goedemorgen. Is dit nou een basis voor vredesoverleg? Nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat het een verheugende mededeling is... dat partijen weer met elkaar gaan praten. Maar ik denk dat er toch enige voorzichtigheid geboden is. Ik heb het gevoel dat het voor de Amerikanen natuurlijk op dit moment belangrijk is... dat ze weer eens met een goed nieuwsshow komen... en kunnen vertellen dat ze erin geslaagd zijn deze partijen aan tafel te krijgen. Maar... Daar staan natuurlijk een heleboel vraagtekens bij. Ja, maar waarom bent u zo, uh, zo somber? Nou ja, ik ben somber. Ik heb het uh, proces natuurlijk uh, ongeveer 30, 40 jaar uh, meegemaakt. En alle pogingen <coughs> om partijen aan de tafel te krijgen. Uh, uh, zeker in deze periode, uh, waar het uh, natuurlijk in Syrië nog niet bepaald rustig is. Uh, waar de rest van het Midden-Oosten uh, toch, uh, nou ja, uh, om het allemaal maar zo te zeggen, in vuur en vlam staat. Uh, is het merkwaardig dat je met twee partijen op de tafel gaat zitten, gaan, gaan, gaan zitten... terwijl je uiteindelijk natuurlijk een uh, alomvattend vredesverdrag nodig uh, hebt waarbij de omliggende landen ook betrokken zijn. Denk maar, ja. maar aan Syrië en de Golanhoogte. De, denk aan Egypte <kijf> en het vredesverdrag wat ja. we met Israël bestaat. Maar dat, dat, dat begrijp ik, dat ook al die partijen een, een rol spelen. Maar je moet toch ergens beginnen. En dit is wel altijd het hart van het conflict geweest. Ja, nee, dus dat uh, vind ik op zichzelf een verheugende mededeling. Maar de eerste vraag die je dan natuurlijk stelt is... waarover gaan ze dan onderhandelen? Ja. Ja. En we weten allemaal wat uh, de drie of de vier bekende punten zijn. Uh, de grenzen... Uh, en Jeruzalem uh, en de muur uh, en, en dat soort zaken. De terugkeer van de Palestijnen. En uh, je weet ook uh, hoe groot de problemen zijn om, om dat te gaan oplossen. En alle pogingen die er in het verleden gedaan zijn. En dan vraag je, je dus af hey, hoe komt het dat ze ineens uh, kennelijk dan uh, zo gevorderd zijn. Of dat Kerry in staat is geweest uh, toch uh, uh, bepaalde concessies uh, uh, te, te verkrijgen uh, van beide partijen die het mogelijk maken en wenselijk maken om nu aan tafel te gaan zitten. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Wat is het belang van de Amerikanen? Nou, de Amerikanen, op dit moment staan ze natuurlijk overal nogal slecht voor. Het loopt slecht in het, in het hele noordelijke kant van, van Noord-Afrika. Het loopt slecht in Syrië. Amerika wordt verweten dat ze geen helder beleid hebben in die regio... Uh, er wordt al uh, heel lang gezegd dat Obama in zijn tweede termijn nu echt eens moest gaan werken aan dat Midden-Oosten-Vredesproces. Dat hij hier kansen liet liggen. Dus ik begrijp best uh, dat de, uh, de VS alles aangelegen is om aan te tonen dat ze wel degelijk goed bezig zijn. En dat ze in ieder geval erin geslaagd zijn om beide partijen aan de tafel te krijgen... waarbij ik nog een vraagteken zet... welke partij van de Palestijnen... want uh, zoals u weet, die nou, zijn onderling natuurlijk ook behoorlijk... Hamas, Hamas komt niet? Nee, Hamas komt niet. En laat wel zijn, Hamas uh, deelt de lakens uit in Gaza. En ik ken Erakat en ik ken natuurlijk niet, uh, de andere onderhandelaar. Uh, ja, die, die, die zijn eigenlijk altijd al met elkaar in discussie geweest. Dus nogmaals... Je kan heel goed om een tafel gaan zitten en praten, maar de vraag is altijd a, waarover ga je praten en b, wat zijn de vooruitzichten nee. om... M maar dan, dan c, uh, als het mislukt, uh, zijn we dan verder van huis? Uh, nou, dan zijn we niet verder van huis, want ik denk slechter dan het op het ogenblik is, uh, kan bijna niet. Dus ik vind het heel belangrijk dat het gesprek plaatsvindt. Ja. Uh, dat was al lang, uh, als het ware, iets wat, uh, wat hersteld moest worden. Want u weet allemaal dat het in Gaza nou niet bepaald een vrolijke boel is. Dat de Palestijnen daar slecht ja. behandeld worden. We weten ook hoe het op de Westbank eraan toe gaat. Dus ik vind het, als daar bepaalde concessies gedaan zouden kunnen worden... Uh, dat denk ik dat dat al een hele stap voorwaarts zou zijn. Ja, goed. Ik dank u wel voor uh, de analyse. Uh, meneer Bot, Ben ja. Bot, was dat? Goedemorgen. Dag gedaan, dank u. Dag. Dag. Het is 20 juli, de scholen zijn dicht. En de vakantie, ook in de laatste delen van Nederland, is begonnen. En gisteravond stond het meteen al vast op de snelwegen richting het zuiden. En vandaag verwacht de AWB ook drukte op de Europese wegen. Dennis is mooi. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, waar moeten we rekening houden als vakantiegangers met de drukte? Uh, um, nou, um, als we het hebben over, uh, de, over België en Frankrijk. Dan uh, is het Antwerpen uh, een, een, knal, een knelpunt en uh, de, de wegen richting Luxemburg. En Frankrijk natuurlijk uh, de soleil, de A6 en de A7 richting het zuiden. En uh, de A10 bij Orléans. En, maar ook uh, de A1 bij Liel, want uh, even ten zuiden van Liel zijn nog tot half augustus werkzaamheden. En bij drukte gaat het daar goed vastlopen. Ja, goed, dus ook op weg naar Parijs. Dat is een rare zin, hè? deze dagen Op weg naar Parijs is het ook heel druk. Uh, is dit nou een soort zwarte zaterdag? Nee, nee. de zwarte zaterdagen zijn altijd uh, rond 1 augustus. En ze vallen dit jaar op de eerste twee zaterdagen van augustus. Dus het wordt heel druk uh, in Frankrijk uh, deze zaterdag. Maar het kan nog drukken dus. Ja, het kan dus uiteindelijk nog drukken. Wat moet je doen om die files uh, te vermijden? Uh, als het kan, niet op zaterdag gaan. Dat is eigenlijk een heel kort advies. Ja, ja dat is wel eigenlijk ja. ook een heel simpel advies. Of achter de files aanrijden, dat, ja, ik ook, dat kan ook dat kan ook. Hoe doe je dat? Uh, niet s ochtends vroeg vertrekken, maar pas uh, tegen het eind van de ochtend. En dan is de, de, groot, de, de grootste drukte, die zit al voor je. En voor je dat jij dan uh, daar bent, zitten die al lang op de camping. Ah, dat is dus eigenlijk gewoon nog even een bakje doen, radio aan laten staan. Dus die stress een beetje uit het lijf ja. uh, gooien. En dan kom je erachteraan uh, aan die files, want aan, tegen het eind van de dag zijn ze wel opgelost. Nou, het, het drukste moment is altijd uh, ja, tegen het eind van de ochtend uh, rond lunchtijd. Dan is er een beetje de piek in de drukte en, en daarna neemt het uh, langzaam af. Dennis mooi. dank voor de tips en u weet weer waar u eigenlijk niet moet zijn. Althans op de weg deze dagen, dankjewel. En we hadden het over België. In België is nog iets anders aan de hand. Daar uh, wordt morgen gewisseld van troon. In Vlaanderen leeft het niet echt, maar in Wallonië wel. Dat merkt ze bijvoorbeeld bij de grootste vlaggenmakerij van België. Vlaggenmakerij Wolux in Moeskroen. Een stadje precies op de Belgische taalgrens tussen Vlaanderen en het Franstalige Wallonië. Ze hebben uiteraard ook een speciale troonswisselingsvlag in de aanbieding. Met een portret van Albert en Philippe Rob en de datum 21 juli 2013. Directeur Bart de Leeuw. Dit is een, ontwerp, een van de speciale ontwerpen die we gemaakt hebben... voor de troonwissel van uw zondag. Um, de klassieke vlag is natuurlijk de, de nationale driekleurenvlag. Maar we dachten dat voor deze gelegenheid... dat er ook wel wat creatievers uh, mocht verkocht worden. En dat is een van de ontwerpen met een, een, uh, een gestileerde beeldenis op... van onze nieuwe koning die we gemaakt hebben en die heel goed verkoopt. Wolux heeft tienduizenden extra Belgische vlaggen verkocht... door de troonswisseling. Maar er is een groot verschil... Dat zie je op straat in België. Terwijl je in Vlaanderen nog nauwelijks een Belgische vlag ziet... hangen ze in Wallonië de laatste dagen steeds vaker de Belgische tricolore uit het raam. De vlaggenmakers merken het aan de bestellingen. We kunnen toch ongeveer een verhouding twee derden, één derde erop plakken... twee derden naar Franstalig België, één derde naar Nederlandstalig België, naar Vlaanderen. Waarom is dat verschil zo groot? Houden Vlamingen niet van de koning? Uh, uh, jawel, ik ben Vlaming en ik hou, van de, ik hou van de koning, maar misschien op een andere manier dan uh, mijn gemiddelde Franstalige landgenoot ervan houdt. Ik denk dat Vlaanderen een wat, uh, ja, noem het nuchterder, dat, dat is geen waardeoordeel, nuchterder band heeft met het koningshuis dan, dan de gemiddelde Waal, voor wie het allemaal misschien wat emotioneler, wat, wat, uh, wat meer affiniteit met het koningshuis is ook historisch zo gegroeid. Meer vlaggen verkocht in Wallonië dus, maar een belangrijke kanttekening. Zo uitbundig als het in Nederland bij de troonswisseling was drie maanden geleden, zo uitbundig is het in België absoluut niet. De verhouding is ongeveer op basis van onze eigen ervaring met Wolfs in Nederland en Wolfs in België twee keer zoveel vlaggen voor de Nederlandse troonwissel als voor de Belgische. Dus in Nederland is er veel meer gevlagd. Kunt u concluderen? In Nederland is er veel meer, meer gevlagd en, en als ik dan even buiten onze sector omkijk, was gewoon het oranje gevoel veel sterker aanwezig met allerlei andere gadgets, niet alleen met vlaggen. Waarom is dat niet in België? Hmm. <laughs> Belgen zijn misschien een beetje nuchterder? Ik denk dat, we misschien, ik denk dat er allerlei verklaringen kunnen aangegeven worden. Misschien inderdaad wat nuchterder. Het heeft misschien ook met historiek te maken. We zijn een relatief jong land ten opzichte van Nederland. Jullie bestaan al veel langer, dus die traditie bestaat ook al veel langer dan bij ons. Het zal een combinatie van redenen zijn, denk ik. Is het ook omdat de koninklijke familie in Nederland veel leuker is dan de Belgische koninklijke familie? Dat heeft u gezegd, dat heb ik niet gezegd. En uh, ik hou me op de vlakte wat de uitspraken betreft... over het verschil in onze koninklijke families. Het is een gevoelig uh, onderwerp, de populariteit van de koninklijke familie te België. het Moeskroen was ons correspondent Joris van Poppel. in die troonwissel die morgen in Brussel plaatsvindt... daarvan houden we u natuurlijk op de hoogte. Vanaf tien uur hoort u op deze zender de hoogtepunten. Oeh.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 De black horse en de cherry tree katy tinsdale was dat. Russische oppositieleider Alexei Navalny is zojuist op het treinstation in Moskou aangekomen. Hij keerde terug uit Kirov, waar hij in proces te horen kreeg dat hij werd veroordeeld tot vijf jaar straf kom, strafkamp wegens fraude. Gisteren werd onverwacht besloten dat Navalny zijn hoger beroep in vrijheid mag afwachten. Correspondent David-Jan Godfra is ook op het station in Moskou. David-Jan, hij is aangekomen. Was het een warme onthaal? Ja, ik denk dat Navalny hier wel zijn, zijn fine moment heeft beleefd. Er waren honderden aanhangers van hem naar het station toegekomen... die juichten hem toe, die riepen zijn naam, die applaudisseerden en gaven hem bloemen. Um, hij is nu net van het station uh, vertrokken. Um, maar ik denk wel dat hij, uh, dat hij hier een plezierige gevoel over heeft gehouden aan deze ontvangst. Ja, nou, kennen wij Navalny eigenlijk pas uh, sinds een paar weken... Uh, vanwege dat proces tegen hem. Is hij, is hij bekend in Rusland? Nee, in Rusland is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Er is de laatste tijd natuurlijk heel veel aandacht voor hem geweest, ook hier in de Russische media. Maar oppositiepolitici krijgen normaal gesproken, zeker in de, in de staatsmedia en in de, door de staat gecontroleerde media, en dat zijn er heel veel in Rusland, heel weinig aandacht. Dus voor dat proces en voor alle hijsraad eromheen, wisten eigenlijk maar heel weinig Russen wie die Alexei Navalny nou eigenlijk was. En wat gaat hij dan eens nu doen? Uh, hij is zojuist in een auto gestapt, hij gaat waarschijnlijk naar huis. En uh, hij heeft al aangekondigd dat hij nu heel, heel diep gaat nadenken samen met zijn team... of hij uh, mee gaat doen aan de burgemeesterverkiezingen in Moskou. Die zijn in september. Daar is hij officieel kandidaat voor. Maar hij zou niet mee, mee mogen doen als hij in de gevangenis zat. Nou, hij is nu dus voorlopig vrij. En in afwachting van het hoge beroep is hij eigenlijk gewoon een, een Russische staatsburger... Ik kan niet meedoen aan die verkiezingen. Aan de andere kant wil hij ook niet een soort van marionet zijn in handen van de macht. Uh, en, en zeg maar een soort van legitimiteit aan die verkiezingen uh, ge geven, door eraan mee te doen. Dat is een, uh, een vraag waar hij zich voor gesteld ziet. En die moet hij de komende dagen zien te beantwoorden. Dat is Jan Godwa van Navalny, de oppositieman die weer thuis is. Steeds meer vrouwen stappen op de racefiets. Uit een belronde van de NOS langs de grote toertochtorganisaties... blijkt dat er een grote stijging is van deelname onder vrouwen. Zo had de Amstel Gold Race in 2002 ruim anderhalf procent vrouwelijke deelnemers. En dit jaar was dat 15 procent van de deelnemers. John Zambach is op stap. Hij onderzoekt vandaag waarom vrouwen die zo van fietsen houden... Um, dat eigenlijk doen. John, waar ben je? Ik ben een Alfa aan de Rijn, uh, bij, de, bij het trainingscomplex waar Ladies.nl traint. Dat is een, uh, een team wat op aardig hoog niveau koersen rijdt. Ik heb een van de coureurs hier naast me staan, Janine. Janine, ik zeg op hoog niveau. Hoe hoog is dat niveau? Uh, nou, bij de vrouw is het uh, heel lastig, dus eigenlijk niet echt een, een amateur niveau, uh, dus wij zijn elite zonder contract, maar wij rijden heel veel wedstrijden met elite met contract en dat zijn gewoon de profs zoals Marianne Vos en Ellen van Dijk, dus uh, we zijn net het niveau daaronder, maar we fietsen wel heel veel wedstrijden met de profs. En hoe goed ben jij? Uh, nou, ik ben niet een van de sterrensters van Swabo Ladies, dus uh, ik, ik ben zelf ook iets later begonnen met, met wielrennen. Uh, dus ik ben er heel hard aan het proberen om de aansluiting te vinden en die, die begin ik langzaam te krijgen. Dat duurt nog eventjes, maar even trainen, net zoals vandaag. Ja, ja inderdaad. Waarom ben je ooit met wielrennen begonnen? Ik keek mannenwielrennen echt al heel lang. Dat volgde ik echt al vanaf, uh, van kleins af aan. Um, en op een gegeven moment uh, bracht uh, Marijn de Vries eigenlijk het vrouwenwielrennen heel erg in beeld. Van, oh ja, er is ook een hele, hele scène rondom het vrouwenwielrennen. Daar, dat kan je ook doen als hobby. En, uh, en toen dacht ik eigenlijk van nou ja, dan, dan wil ik het eigenlijk ook wel proberen. En uh, zo is het eigenlijk gekomen. En uh, heel erg veel gefietst. En toen uh, kwam de kans om bij een wedstrijdploeg uh, te komen. Dus dat heb ik, uh, die kans heb ik aangegrepen. Ja, want dat is natuurlijk weer een stap verder. Ja. Leuk even trainen. Doe ik zelf ook op de weg. 70 kilometer, 80 kilometer. Leuk maar dan de stap maken om de koersen te gaan rijden. Dat is totaal iets anders. Ja, ja, dat is ook echt wel een hele lastige stap, heb ik zelf ervaren. Het is nu mijn derde seizoen en zoals ik zeg, ik begin nu net de aansluiting te krijgen. En uh, ik ben natuurlijk niet, niet per se de maatstaf, er zijn meiden die dat sneller kunnen. Maar het is gewoon echt wel heel lastig. Het is echt wel een grote stap, maar wel heel erg leuk. Dus ik doe het nog steeds elke dag met heel veel plezier. Er zitten 13 dames geloof ik in dit team. Ja. Heb je een verklaring voor waarom het vrouwenwielrennen zo in opkomst is? Um, ik, ik, ik weet het niet zeker. Ik ik denk dat er een gedeelte er wel is dat, uh, dat nu mannenwielrennen met al die doping, dat, er, dat mensen toch een beetje daar afhaken en denken van nou het vrouwenwielrennen is misschien nog iets puurder, iets nieuwer. Iets, uh, iets is dat zo? Ja, dat is, dan krijg ik natuurlijk de volgende vraag. Ik, ik, ik ga niet zeggen dat het vrouwenwielrennen helemaal schoon is, want het is niet zo. Maar zo structureel als het bij de mannen is geweest, dat is absoluut niet zo. Um, dus het is, het is misschien ook nog iets nieuws, een, een nieuwe ontdekking. Van, oh, Het vrouwenwielrennen is een nieuwe tak, dus dat, uh, dat, kunnen, dat kan de wielerliefhebber nu ook weer gaan ontdekken. En, uh, en de vrouwen daarbij ook, zeg maar. Heb je ook een vriendje, die fietste ook. <laughs> ja. Prof. Ja. Ja. Wat is het verschil? Hoe gaat dat bij jullie thuis? Uh, ja, het is wel, uh, dan kom ik helemaal afgemat thuis na een training en dan uh, vertelt hij vrolijk dat hij twee keer zo lang heeft getraind en uh, nog uh, 15 keer intensiever. Naar dus ik... motivatie. Uh, ja, ja dat, is, dat is wel waar. Het is wel, ja, voor mijn gevoel ben ik, was ik heel goed bezig en dat, dat gevoel ik nog steeds wel, maar dan zie ik wat hij er allemaal voor doet en op welk niveau hij fietst. En dat is echt wel een groot verschil. dus dat, uh, ja, Dan ben ik echt wel nog hobbyist, dat zie je wel. Ja. Wanneer gaan we jouw naam in de Tour de Femineer zien? Nou, Als die er weer is. <laughs> nou, ik ben bang dat ik daar zelf te laat voor ben begonnen. Ik, ik probeer op het hoogste nationale niveau mee te kunnen. Maar ik denk dat dat voor mij wel de grens is. Maar uh, u weet SaboLadies.nl dat uh, daar kunnen misschien best wel wat mooie rensters uit voortkomen. Mooi. Dan wordt hij zo dadelijk weer getraind uh, Bert. En dan ga ik eens aanschouwen. Eens kijken hoe dat gaat. Horen we later veel meer van jou over het vrouwenwielrennen. En nu het rennen, want de Tour de France voor vrouwen... het is een mooie initiatief van Marianne Vos Vossen, Guillaume Lippens... maar die komt er nog Zeker. niet, hè? Uh, nou, nee, hij komt er nog niet, maar uh, iedereen moet wel even die petitie tekenen... die Marianne Vos toen uh, begonnen is. De oproep want, is gedaan. Uh, wie weet, misschien zet het wel een klein beetje druk... en uh, dat het uiteindelijk wel gebeurt, want ze verdienen het wel. De, de vrouwen die in de top meerijden. Ja, het zou mooi zijn als we dat ook uh, voor elkaar konden krijgen. Gio, we gaan het hebben over de laatste loodjes. Iets meer dan 200 kilometer en ze zijn echt in Parijs. Het is vandaag een korte etappe, maar dat betekent niet... dat het zomaar even gedaan is. Nee, als je het parcours ziet, dan denk je gewoon van ja, rondje, geen rondje rond de kerk, maar rondje om de berg. Want ze rijden gewoon even om een bergmassief heen vanuit Annecy en komen ook weer eigenlijk net buiten Annecy komen ze weer aan. Het is ultra kort, 125 kilometer. Maar uh, ja, als je kijkt naar het profiel van die etappe, dan is het uh, vandaag uh, enorm zwaar. Ze krijgen meteen een paar kleinere coaches uh, voor de wielen. Dat is uh, meteen een coach van de tweede categorie, derde categorie, nog twee van de derde categorie. En dan komt de Montrevares. En dat is een klim van 15 kilometer zo'n beetje. Uh, dat is echt een heel vervelende klim. Dan is het weer uh, ongeveer een kilometer of 40 wachten. En dan krijgen we uiteindelijk die slotklim van bijna 10 kilometer naar uh, Annecy Semnos. En dit gebied dat kennen we een beetje omdat in 1998 het peloton er ook doorheen ging. Alleen dat was toen midden in al het geweld van die uh, dopingtoer. Dat weet je misschien nog wel, Festina, yeah. TVM. En de renners die toen als uh, blok uiteindelijk dat, uh, de, dat parcours aflegden. Dus ze zijn hier bijna wandelend doorheen gekomen. Ze wilden niet rijden. En TVM mocht toen uh, naast elkaar, al die renners mochten ja. naast elkaar over de streep komen. Dus eigenlijk uh, ja, is, is toen de toeschouwers hier in dit gebied is een, uh, is een mooie koers onthouden die dag. En dit jaar uh, kunnen ze aardige revanche nemen, die renners. Nou, wat ik denk, uh, dat ze wel een hele mooie koers kunnen gaan zien. Want nou ja, geel, dat is wel uh, helder, maar iedereen wil op het podium komen. Dat is het punt. En die staan verschrikkelijk dicht bij elkaar. Er zijn dus allemaal wedstrijdjes in de wedstrijd. Kijk, Bouken Mollema probeert bijvoorbeeld... Eh, koste wat kost die zesde plaats eh, te behouden. Hij staat 35 seconden voor op Jacob Vogelzang die achter hem staat. Het gat met de top vijf is te groot, denk ik. Eh, drie minuten richting eh, Rodriguez, Quintana en Dan noemen ze allemaal maar op. Al die mannen die voor hem staan. Dus dat gaat hij waarschijnlijk nooit dichtrijden. Maar hij probeert dus te kosten wat kost die, die zesde plaats te houden. Laurens ten Dam... Die heeft nog een mooi gevecht, want die zou zo graag in de top 10 willen eindigen. Daar heeft hij 1 seconde nodig op Michal Kwiatkowski, die pole. Dus ja, dat, dat kan. Dus ook dat is weer een leuke wedstrijd. En dan al die mannen die op grote afstand van Christopher Froome staan. De nummers 2, 3, 4 en 5. Ja, die gaan een geweldig gevecht aan voor de, voor de, voor de, voor de podiumplekken. De plaatsen 2 en 3. En iedere keer maar weer blijf je denken... en toch, er kan ook nog altijd iets met Vroom gebeuren. Want de etappe is in ieder geval lastig genoeg. Vroom <laughs> heeft zelf gezegd uh, voor deze Tour, toen het parcours bekend werd... ja, die Col de Semnos, dat is wel een hele gevaarlijke. Dan zou je op een slechte dag zomaar minuten kunnen verliezen. Maar die voorsprong die, die heeft in het klassement... meer dan vijf minuten, dat raakt hij natuurlijk nooit meer kwijt. Dus hij kan wel redelijk gerust aan deze etappe beginnen. En toch denk ik dat hij toch nog wel een klein beetje nerveus is. Want ja, dit is toch de laatste hobbel in de richting van Parijs. Ja, want morgen zijn jullie in Parijs. Vanaf twee uur vanmiddag weer Radio Tour de France. Gio en Sebas zonder motor. Maar die zal vast en zeker ook nog wel een rolletje ergens krijgen. Ongetwijfeld. Dan kunt, kunt u het allemaal volgen hier op deze zender. Ik ga nog even snel, dankjewel Gio, naar David-Jan. In, in Moskou. Want David-Jan er is nieuws. Ja, Navalny-Alexander... Uh, Navalny, uh, die zojuist in Moskou is aangekomen... die heeft gezegd dat hij in september... toch meedoet aan de burgemeesterverkiezingen van Moskou. Uh, en hij zegt... die gaan we winnen. Die kans is waarschijnlijk... niet zo heel erg groot. Maar... Het kunnen interessante verkiezingen worden in Moskou op 8 september. Goed. Dat is het laatste nieuws uit Moskou. Hij doet mee aan de burgemeestersverkiezingen. De zaterdagochtend gaat hier gewoon verder op Radio 1. Politiek om 11 uur komt vanuit een zorgcentrum met Kees en Margriet. De gast is de staatssecretaris Martin van Rijn. Mieke en Bas, dat is heel leuk, die gaan het zo hebben. Ook over Navalny. En ze hebben het over de gouden tijden voor inbrekers. En waarom zeggen moeders altijd, mijn jongen doet zoiets niet. Ook al hebben die jongens de meest verschrikkelijke dingen...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 Dit is Radio 1. E. De 17 opleidingen HBO-verpleegkunde hebben in vergelijking met vorig jaar 2000 studenten meer ingeschreven. Volgens de hogescholen is de economische crisis de mogelijke oorzaak van die toename. Met de hoge instroom wordt het voor hogescholen moeilijker om goede stages aan te bieden. Daarom laten een aantal hogescholen volgend jaar nieuwe studenten via loting toe en overwegen andere scholen dat ook te doen. Joran van der Sloot is ook een hoge beroep veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf... voor de moord op de Peruaanse studenten Stephanie Flores. Van der Sloot ontmoette Flores in een casino in Lima en doodde haar in zijn hotelkamer. Daarna vluchtte hij naar Chili. Na een klopjacht werd hij opgepakt en uitgeleverd aan Peru. VN-chef Ban Ki-moon prijst de inzet van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... en de bereidheid van Israël en de Palestijnen om weer te gaan onderhandelen over vrede. Volgens Kerry komen vertegenwoordigers van beide partijen volgende week naar Washington. eu buitenlandschef Ashton en minister Timmans van Buitenlandse Zaken zijn verheugd over de ontwikkelingen. In de Amerikaanse staat Texas is een vrouw overleden tijdens een rit in een houten achtbaan. Volgens ooggetuigen is ze naar beneden gestort. De vrouw zat naast haar zoontje in het karretje. Haar veiligheidsbeugel zou het niet, eh, niet, niet goed hebben vastgezeten.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Weij en Bas van Werven. Goedemorgen, welkom bij de nieuwshow. Het is drie minuten over half negen. Om negen uur dan gaan we praten over de campagne van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het moest een grote slag tegen kanker worden, maar met 700.000 euro budget is er nog geen ton opgehaald. U hoorde het net al in het nieuws, Alexei Navalny is weer thuis en de oppositieleider in Rusland mag thuis zijn hoge beroep afwachten. Daar gaan we het ook over hebben. En... Misschien gaat u op vakantie. Dan moet u zeker even luisteren, want dan krijgt u tips... hoe u het beste uw huis kunt beveiligen en inrichten... tegen boeven en inbrekers. En het laatste onderwerp dat u er is... Dat uur is tweetaligheid in het onderwijs. Daar zijn de meningen over verdeeld. Om tien uur komt Koen Verbraak. Hij heeft een nieuwe serie gemaakt... Kijken in de Ziel. Deze keer met topondernemers. Onno Blom bespreekt de boeken onder andere de nieuwe Willem van Toren en Cees Notenboom. Dan René Dijkstra over doorgeschoten moederliefde. In verband met die Roemeense moeder die die schilderij van uh, Matisse en Picasso... in de potkachel had verbrand. En het laatste onderwerp is de omstreden cover van de Rolling Stone. met een van de aanslagplegers van de Boston Marathon. Die staat wel degelijk in een traditie, namelijk. Zometeen. Wat hebben we zometeen? Oh ja, het verdwijnen van de Prent, de boete met cospe. Maar. Ja, no. Ja? Hij verdwijnt niet de print, maar hij, hij komt niet meer op papier. Dat is een beetje jammer. Nee, maar ik, met, met print bedoel ik dan echt iets, ja, het ge, iets papier, gedrukt. Het, het ja, dat gele dingetje. Nou ja, bij print heb ik echt een briefje voor mijn hoofd, ja, voor mijn neus, ja. voor mijn ogen. Nou ja, oké. Okay. Bas, ga je gang. Absoluut, want we raken er bijna gewend. Hè? Maar ja, vrolijk word je er echt niet van, want de cijfers die we eh, krijgen elke keer... slechte economische cijfers, het Centraal Bureau voor de Statistiek... becijferde deze week dat Nederlandse huishoudens opnieuw de hand op de knip houden. We geven weer minder uit in mei... 1,8 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Kopen is een beetje een vies woord geworden. We gaan oppotten. Het consumentenvertrouwen, daar gaat het om... Eh, dat het daarnaast ook opnieuw verslechterd is... past dus in dat patroon. We zwalken. Van het ene naar het andere dieptepunt. En het lijkt erop alsof niemand ons uit het slop kan halen. Over de krimpenconsumptie en volstrekte afwezigheid van vertrouwen in de economie... gaan we praten met publicist en economisch strategie Alex Klein. Mijn klein, goedemorgen. Fijn dat u er morgen. bent. Goedemorgen. Ja. We willen wel een goed gevoel overhouden aan dit gesprek. Dat oh, kan ik nog mee? Ja. Ja. Nee, maar van een betrekkelijk zorgeloos volk dachten we altijd... zijn we in een korte tijd een land van tobbers geworden, zo kopte de NSC gisteren. Kunt u zich daarin vinden, in die, uh, in die stelling? Ja, ja, dat is heel erg duidelijk. Je, ja. ziet, je ziet dat wij eigenlijk uh, de afgelopen decennia geleefd hebben... op een manier, het kan niet op, en het nee. gaat allemaal goed... en het wordt alleen maar beter. En ja. nu blijkt dat niet zo te zijn. En dan weten we niet meer wat we moeten doen. Maar we gaan daarnaast meteen in het volledige uh, uh, andere deel van het spectrum, nou echt het dal in. Als je kijkt, ons consumentenvertrouwen... verslechtert sneller dan dat van de Grieken. Ja, klopt. En wij zijn ook de meest grootste tobbers... van heel Europa, geloof hm. ik. Terwijl we qua resultaten het eigenlijk helemaal niet slecht doen. Maar we zijn het niet gewend... En eh, we hebben de afgelopen jaren te horen gekregen... Ah, alles komt goed met je pensioen, dat is allemaal goed, dat is allemaal geregeld. Mm -hmm. En ah nee, de volgende generatie kinderen heeft het gewoon beter dan, dan de huidige ouders. Ja, dat is niet zo, en daar schrikken we massaal van. Ja. En nu komen we erachter dat we met z'n allen toch eigenlijk wel een heleboel zelf moeten gaan doen. Toch een, pik ik één lichtpuntje op, want u zegt... Van, nou, we doen het eigenlijk allemaal niet zo heel slecht... als je het gewoon goed beschouwt eh, op, een, op de grand scale thing. Klopt, We ja? hebben elkaar een beetje rijk zitten rekenen, maar ja... Dat er zoveel geklaagde getoeteld wordt, dat is onzin eigenlijk. Ja, dat is onnodig. Dat is eigenlijk onnodig. Er is weliswaar een heel groot verschil tussen arm en rijk. He. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Maar er is nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest als nu. En dat is al jarenlang het geval. Alleen we zitten er bovenop. En we durven het niet uit te voeren. Nou, maar aan de andere kant heb ik deze week gehoord... dat, uh, volgens mij net nog... dat een heleboel gezinnen te weinig buffer hebben. En dat heeft te maken met het feit dat we gedacht hadden... van ach, het blijft allemaal wel goed gaan... dus het geld wat we hebben geven we ook meteen uit. Mm -hmm. Instant gratification, zeggen de Engelsen dan. Ja. Het moet meteen uitgegeven worden. Dus je hebt ook geen buffer. Nee, maar en... wacht even. We, we, Bas zei net dat we aan het oppotten waren en dat we het niet uitgaven. Ja. Maar we hebben ook, tenminste, de, de helft van de mensen heeft nog minder dan... Nou ja, dan, dan de nodige de hoeveelheid buffer die je zou moeten ja, hebben. Ja, het, het Nibud geeft inderdaad aan... dat je 3.500 ja. euro per gezin zou moeten vasthouden... Voor als je koelkast kapot gaat of als je auto een grote reparatie nodig heeft. En het overgrote deel van de mensen heeft dat niet... omdat ze ervan uitgaan... ik krijg aan het eind van de maand toch weer gewoon salaris. Ach, dan hoeft het ook niet. Ja, maar, het, het klopt. Er is toch een, on, een onduidelijkheid voor mij. Mm -hmm. Want aan de ene kant is, is, wordt er gezegd... we geven het niet uit, want we potten het op. Ja, maar... We potten het kennelijk ook niet op, want we hebben die buffen niet. De, er is dus een groot verschil tussen, tussen mensen. Dat klopt, je hebt mensen die helemaal niets hebben. Je hebt mensen die zwaar in het rood staan. Een gemiddeld Nederlands huishouden staat bijna 3000 euro rood. En dat is continu rood staan. En je hebt een hele grote groep mensen die gewoon op hun geld blijft zitten. En ja. wacht, en wacht. Dus, dus de verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter. Ja. Ja. Nou, toch, is dat... toch is het vertrouwen bij al die groepen, waar ze ook zitten, is gewoon slecht. Dat kunnen we ja. stellen. Ja. Dat, dat is natuurlijk. En dan, en dan krijgen we alleen maar nare economische cijfers. Deze week zagen we dat de werkeloosheid keihard blijft oplopen, het mm -hmm. blijft maar verdiepen. Mm -hmm. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zei ja, uh, gaan we naar België en Duitsland uh, werk zoeken. De, ook van daaruit, vanuit de regering, komt er weinig soelaas. Ook een veelgehoorde kritiek. Maar is dat, is dat terecht, vindt u dat? Er zijn, er zijn twee problemen. De overheid geeft ten eerste te veel geld uit. Dus ze hebben een geldtekort. Ja. En aan de andere kant, ze kunnen het niet meer gaan investeren. Want ze hebben een geldtekort. Ja. Dus waar een heleboel economen zeggen van ja, maar de overheid moet nu gaan investeren. Ja. Die, die, die heeft overheid het geld ook, ook, ook niet. Maar wat vindt u van zo'n pleidooi van minister Timmermans? Van ga maar naar, naar het buitenland. Het is, die uh, heeft goed heel... vertrouwen ook lijkt. Me. Uh, nou, nee, en het is ook alleen voor de mensen die in de grensregio uh, wonen, mogelijk. Mm -hmm. En je moet ook beseffen dat er grote verschillen zijn. Ik geef ook les in het buitenland. Ik moest op een gegeven moment naar een universiteit in Duitsland. Moest ik een brief sturen met een voorgefrankeerde envelop. Hoezo, hoezo digitale tijd? Maar goed, voorgefrankeerde envelop. En dat kan helemaal niet, want als je een Nederlandse postzegel erop stopt... dan kunnen ze hem in Duitsland niet versturen. Dus hm. het klinkt allemaal heel interessant, maar of het ook werkt is een tweede. Oké, okay. wat, wat werkt? Of, of je ook daadwerkelijk naar het buitenland toe kunt... Ja, de oh, verschillen zijn nog heel erg groot. Ja, ik, ga, ik ga eventjes nog terug met u naar die, naar die regering die geen geld ja. heeft. En dan krijgen we na de vakantie, iedereen gaat nu lekker met vakantie... ook niet te ver en niet te veel zon en zo, dus, maar we doen het een beetje rustig aan. Ja, ja. We weten dat er eigenlijk weer een nieuwe bezuinigingsronde... van 6 miljard boven ons hoofd hangt. Wat gaat dat betekenen? Dat geeft uiteindelijk de staatskas misschien wel weer geld... maar het moet ergens vandaan komen... Het moet ook weer van onze burgers komen. Want de overheid heeft geen eigen geld. Hè? Laten we daar even eerlijk in zijn. Het komt allemaal van de consument. Van ja. u, van mij, van meneer Verspe. Want, want het, de, de overheid heeft geen geld. Nee. En laat ik alvast eerlijk zijn. 2014 komt de volgende bezuinigingsronde eraan. Maar dat kunnen we toch niet eindeloos doen? Want wat zijn er al voor alternatieven? Ik hoor ook verhalen. Haal maar geld uit uh, opgepotte pensioenpotten die we hebben. We hebben overdekking, we hebben geweldige, goudgerande pensioenen voor elkaar uh, gemaakt. Nou, dan maar een beetje minder. Laat die generatie ook maar een beetje inleven. Um, we hebben niet uh, volle potten aan pensioenen. De uh -huh. dekking is te laag. Ja. Uh, zeker als je met de eerlijke rente gaat rekenen, komen we geld tekort. Uh -huh. uh, toen de pensioenen werden opgebouwd, gingen we ervan uit... dat we zeven jaar zouden moeten blijven leven aan die tijd. En nu is het 21 jaar geworden... Uh -huh. Dus nee, die gaat ook niet helemaal op. Ja. We zullen met z'n allen moeten beseffen dat we meer moeten gaan doen met minder. Mm -hmm. En daar zit een verandering in denken die heel belangrijk is. Het kan wel minder, maar we moeten het ook eens een keertje accepteren. Oké, okay, want dan, u bent economisch stratege. Hè? Welke strategie moet je volgen om te zorgen dat je dit in laat zinken bij mensen? Want dat is, dit is een belangrijk verhaal natuurlijk, dat we leren hè? dat het, ja, de bomen rijken niet tot in de hemel klaar. Ik denk dat kan het... niet voor weg in drie keer per jaar. Nee, en, klopt. Uh, ja. Dat klopt. Het, het kan wel als je het geld ervoor hebt. Ja. Maar als je het geld ervoor hebt, niet voor hebt, dan moet je zeggen... nee, het kan dus even niet. Ja. En het uh, vertellen van nee is een hele moeilijke. In je opvoeding, als leidinggevende, dat is heel erg lastig. Vooral de jeugd van tegenwoordig. Die zegt, ja, maar de, de, tegenwoordig, ik wil alles meteen hebben. Ja, dat kan dus even niet. Ja, ja dan maar even niet. Dan maar even nee. Sobertjes. Maar, of realistisch. Ja. Of realistisch ja. Dat zal een uh, lang proces worden, denk ik. Ja. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere. dag. Ja. Nee. Het uh, Economisch bureau van de grootste bank van Nederland, hè, de ING... becijferde dat onze economie in 2014 met slechts 0,1 procent zal groeien. Gelooft u dat? Want het CPB en de IMF die zeggen nog ja. 1%. Dat nee, komt goed, ik, ja, ik geloof eigenlijk. ze alle twee niet. Nee. Uh, ik ga ervan uit dat dat op Prinsjesdag aangekondigd wordt... we moeten meer bezuinigen. En daarna zal voor 2014 ook aangekondigd worden... er moet nog meer bezuinigd worden. Dus ik ga zelf uit eerder van een half procent tot 1% krimp. Krimp? En dat gaan. is helemaal niet erg. Mm -hmm. Als nee. je maar beseft, je moet ook eens een keertje nee kunnen zeggen. Ja, maar waar moet, tegen wie moeten we dan nee zeggen? Tegen, tegen onszelf. Wat? Tegen en onszelf, en tegen onze kinderen. Is het. Ja, Dus inderdaad zeggen we: we gaan eens even niet uit eten. En dat is heel vervelend voor de restauranthouders. Maar toch, en we gaan eens even uh, wat rustiger om met de boterham. En We gaan eens even overal net eventjes wat meer overhouden... totdat je wel dat vertrouwen hebt. Hé, hey, ik weet dat het goed komt. Want uiteindelijk 2015, ja. 2016 zal de werkloosheid afnemen... Ja. Dat weet u nu al zeker? Dat weet ik al zeker. Dat heeft met demografische ontwikkelingen te maken. Er gaan steeds meer mensen met pensioen. En er zijn steeds minder mensen die wel kunnen werken. Dus we komen handjes tekort. Dus er komt een tekort aan mensen aan. En dus dat betekent dat de salarissen ook wat beter gegarandeerd zijn. Hou het nog even 1, twee jaar vol op de manier zoals je het nu doet... en besef dat we het echt niet slecht hebben. We moeten de babyboomers even raken? Maar dat is, dat, dat is wel het verhaal, hè? Dat consumentenverhaal, het consumentenverhaal. Het duurt lang en we, hebben het, we, hebben, we zijn het al een, al, al een tijdje kwijt. En het blijft, het verdiept ook, zegt u. Nou, dan moeten we nog twee jaar gaan wachten... en dan mogen we weer een beetje gaan denken dat het hm, toch wel weer goed gaat komen. We zijn toch niet dood? Nee, de babyboomgeneratie die lost zichzelf rond 2050 op. op. <laughs> en vanaf dat moment is er geen probleem meer. Goed bedankt. Ja, mooiste ja, eerste positieve data ja. Dat is een babyboomer zeker. Ja. ja. ja, ja. Toch <laughs> nog ja. even over die pensioenen. Als je dat ik las een stukje in de krant, Nederland uh, wordt ingesteld is uniek met zijn pensioenstelsel. Ons pensioenvermogen is 130 van het Bruto binnenlands product. We hebben duizend ja. miljard in die pot te zitten. Terwijl ja. Ja, als je kijkt naar de rest van de eurozone is dat gemiddeld 15 van het Bruto binnenlands product you <laughs> We hebben ongelooflijk veel geld, maar ja. we, doen het. we zijn echt een volk van zielige klagers geworden. Die niet meer, die meer, niet meer realistisch zijn. Nou, twee, twee positieve opbeurende ja. <coughs> op berichten. De eerste is, we zijn natuurlijk de afgelopen jaren verteld van je pensioen is heilig en veilig. Ja. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Mm -hmm. Dus daar zijn we over in de mineur. Ja. En om de stemming nog een beetje leuker te maken. Ik weet dat ze in Brussel bezig zijn om op Europa gebied te zeggen. Alle mensen die wel pensioen hebben, moeten dat aan Brussel afgeven, zodat het daar verdeeld kan worden... over alle Europeanen. Ja. En dan gaat het weer naar Griekenland, hoor ik al de klagende Nederlanders. Want dan gaat het allemaal naar dan Portugal en Ja, nou, dan gaan we daar toch gewoon geven. Ja, ja. Oké, okay. moeten ja. we daar maar <laughs> <Ja>. <laughs> wat Europeeser gaan denken. Moeten, <laughs> so. moeten mensen eigenlijk de kans krijgen om uit hun pensioenfonds te stappen... en dan zelf de beslissing nemen hoe ze hun pensioen willen opbouwen? Dat is een uh, emotionele reactie. Mm. Het antwoord is nee... Twee redenen voor. Ten eerste, mensen kunnen niet met geld omgaan... dus al helemaal niet met hun pensioengeld. Laat staan hè, dat ze nu geld overhouden, maar dat hebben ze al niet. Dus als ze hun pensioengeld nu ook krijgen, is het op... en hebben we een veel groter probleem. Plus, eh, het Nederlandse systeem is zo opgebouwd dat we met z'n allen... Uh, genieten van het pensioen. Als je dat nu individueel gaat maken... worden de verschillen alleen maar veel groter. Dus nou, twee keer, nee. nee. Zijn er lichtpunten, meneer Klein? Kom nog even, want we zouden positief gaan afsluiten. Ik Ligt heb me gesleed. laten vertellen dat uh, volgende week de vakantie begint. Ja. En ik heb me ook laten vertellen dat het hartstikke prachtig mooi weer wordt. Mm -hmm. Dus ik zie genoeg lichtpunten. <lacht> ik <lacht> zie het probleem niet. <lacht> nee, maar even de economische strategie. Wat moet er gebeuren? Wie moet wat gaan roepen om ons consumentenvertrouwen weer terug te krijgen? De consument moet zelf gaan roepen... ik heb het zo slecht nog niet. Hmm. Ik heb nog steeds een boterham en ook voor morgen heb ik nog een boterham. En ik hou zelfs nog een beetje over voor een plakje ham... en misschien wel een, een plakje mozzarella ertussen. Maak ik er een Italiaans broodje van. Ja. En dan ziet de wereld er al heel anders uit. Ook vanaf de camping in Valkenburg? Zeker vanaf de camping in <laughs> Valkenburg. <laughs> er Absoluut. zijn vast een heleboel luisteraars die u veel te luchtig vinden. Uh, ik kom graag nog een keertje terug om de rest uit te leggen. Ja, <laughs> geen probleem. <laughs> Dankjewel, dan, Alex Klein, economisch strategie en publicist... over ons gebrekkig consumentenvertrouwen. En kom op, inderdaad, volgende week, hè, dat lichtpunt. Schijnt de zon, is de vakantie daar? En dan maar een beetje mozzarella tussen je broodje... in plaats van oude kaas. Het is een gevoelige tik op de vingers van Ivo Opstelte, de minister van Veiligheid en Justitie. De Raad van State ziet niets in het plan om de papieren verkeersboete te vervangen door een volledig digitale verwerking. Zo bleek deze week. Als het aan Opstelte ligt, stoppen agenten geen bekeuringen meer onder de ruitenwissen van verkeerd geparkeerde auto's. Die administratie kost namelijk duizenden uren aan werk en daar kan op bezuinigd worden. Agenten maken straks de bekeuring op in een handcomputer. Weken later volgt dan de accept Giro thuis op de deurmat. Maar volgens de Raad van State kunnen burgers zich dan niet meer... goed verweren tegen die boetes. Bij ons de gast, Koos Spee, oud-verkeersofficier. Goedemorgen, meneer Spee. Goedemorgen. Leuk dat u er weer eens bent. Hij is tegenwoordig eigenaar van Verkeer de Baas... en dat is een adviesbureau voor verkeershandhaving. Ja, ik had het net al over de prent, zoals ik die papieren... bekeuringen dan maar even noem. Hebben die hun langste tijd uh, gehad... Ja, als de minister opstelt, dat ligt uh, wel, ja. want dan uh, komt er niks onder de ruiterwissel Dan weet je dus niet wat aan de hand is. Ja. Maar uh, de Raad van State zegt uh, die, dat bekeurde automobilisten gebaat zijn bij die bonnetjes. Daar bent u het dus mee eens. Want dan kunnen ja. ze dan eventueel nog in beroep gaan. En anders wordt het moeilijker. Dus. Ja, Je weet in ieder geval op het moment dat je terugkomt bij je auto. Dat je iets verkeerd hebt gedaan. En dan kan je op dat moment nog even kijken. Staat dat bord er wel? Kan ik dat bord zien? Of is er een, is er een streep? Of sta ik op een fietsstrook? Of wat dan ook. Je kan, en als je zeg maar, uh, een, een bekeuring krijgt omdat het bonnetje niet achter je vooruit zat. Nou, dan kan je in ieder geval zeggen. ja Het is eraf gewaard ligt in de auto. Kan je later nog verwerven. Voeren. Maar als je niet weet dat je een bekeuring hebt, gooi je bonnen weg... en je maakt geen foto van de plaats waar je staat... en drie weken later krijg je van het CUB een print in de bus. Maar zo gaat het toch ook als je te hard rijdt? Ja, maar te hard rijden is wat anders. We weten, we zetten ook borden langs de weg... Ik, ik zeg we, maar ik ben inmiddels met pensioen. Maar ja. Er worden borden langs de weg gezet. <lacht> ja. Ja, er worden borden langs de weg gezet als de controles. We weten, de hele dag kondigt de radio aan dat er, dat er flitsers zijn... en dat er gecontroleerd wordt. En je weet ook best of je, niet, of je wel of niet te hard rijdt. En je weet als een weg 100 kilometer is en je rijdt 120 dat je kans op op een print. Jawel, maar je weet denk ik ook wel dat als je verkeerd geparkeerd staat... Nee, dat is, dat is niet zo. Ik zal u een voorbeeld geven... Ik ik heb uh, twee weken geleden heb, mocht ik uh, de verkeersdiplomas uitreiken... op de Duizend eilanderschool in Noord-Scharwoude. Daar is mijn nichtje, onderwijzeres, en die is altijd op de pijpen... dat er oom weer uh, wegmisbruikers zit. Dus nee. nou, ik heb daar de verkeersdiplomas uitgereikt. Maar ik kom daar aan en er staat een auto die staat in een parkeervak... die staat met zijn wielen op de witte streep. Dat ziet u meteen, hè? Ja, dat zag ik, maar ik zet hem ernaast. En om uit de auto te kunnen, kom ik dan aan de andere kant... ook iets over die witte streep heen, want dat kan niet anders. Je sluit aan. Ik was nog niet in die school. Ik kijk even op Twitter... en er is iemand die heeft een foto gemaakt van die situatie. Die heeft niet die auto gefotografeerd die op die witte streep stond... maar wel mijn auto die over de witte streep stond. En die zegt, Spee is zelf een wegmisbruiker. Nou, op dat moment zie je dus... Ik, ik zie dat dan, maar als je dat later hoort... Ja, dan, dan kan je, heb je geen ja, enkel bewijs meer. Kan niks meer maar nou ga ik in Amsterdam parkeren, laatst. Dan moet ik mijn kenteken invoeren. En ja. ja, daar komt er dan iemand langs. Dan kan je een controlebonnetje printen. Maar dat laat je liggen of dat gooi je weg of noem maar ja. op. Uh, ik weet niet of ik fout geparkeerd heb gestaan. Dan achteraf komt er dan inderdaad zo'n accept-giro. Maar ja. uh, het, het gebeurt toch al. Dit is, to, dit is toch al gewoon praktijk: een bondloze samenleving waar we leven zonder, zonder uh, het, het, het bewijsje wat we, wat we krijgen om te parkeren. Ja, toch, eh, toch als, als u zeg maar, eh, dat kenteken ingetikt hebt... Ja. en u heeft niet betaald en geen bonnetje... Ja. dan heb je op een gegeven moment wel kans dat je een print krijgt. En op dit moment worden ja. nog briefjes onder de raadwisser gestopt. Ja. Maar die situatie gaat weg. En dan, een zegt, briefje weet je en dan zegt de minister, als ik het wetsvoorstel goed lees... dan gaan we wel foto's maken. Mm -hmm. Ja, kost dat dan geen tijd en ja. geld? Je hebt die pda's die, die de politie heeft... en je, je ziet dat ja, ook die vaak handcomputers in de dat dat er, Ja, ja de, Dat ja. is die handcomputer. Personal Digital Assistant. Oké. Okay. Ja. En daar, daar kan ook een printertje aan. Ja. En dan komt er zo'n bonnetje uit. Mm. Maar dan zegt de minister... ja, dat wordt allemaal weer te zwaar aan die, aan die, aan die koppel van die mensen. En printertjes die gaan vaak stuk. En nou, Dan nemen we foto's dan mee. Die doen het wel altijd en dan moeten we een foto maken. En dat dat kost ook, ook tijd. Maar <laughs> kunt u zich niet voorstellen dat uh, de minister uh, opstelde van die administratieve romslomp af wil. Ah, hij is... zegt, het, het kost heel veel uh, geld. Ja, en we moeten bezuinigen. En dan, en dan, als hij dan direct erbij vertelt... die die 115 mensen die hij bespaart... dan inzet voor de verkeershandhaving... om het allemaal veiliger te maken... maar die verdwijnen weer achter de computer ergens binnen... Die ziet ze niet op straat terug. Dus u, u gelooft niet dat dat uiteindelijk geld gaat opleveren? Nee, we hebben, we hebben de hele papieren romslomp... rond de aanrijdingen is, is verminderd. En waar zijn al die dieners gebleven? Niet op straat. Het, de aandacht aan het verkeer is minimaal op het ogenblik. Ja. En ik weet dat het polities aannemen van de hele wereld. Maar verkeershandhaving is belangrijk. Het aantal doden en gewonden stijgt weer. Mm. Meneer Klein, u wilde daar ja, graag iets zeggen. Misschien moeten we dan tegen meneer Opstel zeggen... dat hij gewoon überhaupt geen boetes meer moet uitschrijven. Dat is veel goedkoper, want dan heeft hij überhaupt geen mensen meer. Heeft hij überhaupt geen administratieve romslomp meer. Ja, maar dan krijgt hij ook niks binnen. Ja, dan en, zien we het oh, maar dat is dus een andere vorm van efficiëntie. Mm. Dus ik denk dat, uh, natuurlijk is het logisch dat er gekeken wordt... naar hoe efficiënt kan het, uh -huh. maar je moet ook realistisch zijn. Dit is een onderdeel van het werk. En goedkoper willen omdat het goedkoper moet... betekent doe dan helemaal niets meer, ja. heb je nooit meer kosten. Maar het is natuurlijk ook zo dat hoe langer hoe meer het papier eruit gaat... Ja. He, op een gegeven moment krijg ik ook van de verzekeringsmaatschappij... een briefje van, ja, als u nog accepteerde kaarten wil... dan kost u dat 2 euro extra per jaar. Weet ik je, denk eh, ook dat er een stuk lerend effect in zit. Op het moment dat je de boete vindt, dan weet je... potverdomme, ik heb verkeerd nou, geparkeerd. Precies, en dat is... lerend effect raak je kwijt ja. als je na een paar maanden... Ja, eh, rechtelijk lijkt me inderdaad zien dat, dat je tegen een boete kunt opstaan. Met ja, nou ja je dat is je ook doen. nog weer de andere kant. Kijk, ja. we hebben dat al vaker gemerkt, op het moment... Dat je iets dan zogenaamd eenvoudiger maakt. Gaan mensen sneller in beroep? Die gaan dan naar de rechter toe. Ja. Nou, als je nou uh, zeg maar een paar uur aan dienders op straat bespaart. en aan de andere kant gaan mensen dan in beroep bij de rechter. Ja, de rechter dan is het paard achter de wagen spannend. Ja, ja. Dat kost veel meer geld. Wat zouden, we, wat zouden we wel moeten doen uh, om, om, om te houden in dat die, uh, Ik vind het een, een onzinverhaal dat die printertjes niet zouden werken. Die printertjes werken wel, die, die worden al gebruikt. Dus je kan altijd een won, Maar je kan ook nog denken aan een imprimeetje of zo. Dus een, een, een wit papiertje met een kenteken ingevuld en een hokje aangekruist. Je stond op, uh, op de zebra. Uh, doe je achter de raadwist dan weet je in ieder geval dat je bekeuring hebt gehad. En dat zegt de Raad van State ook. Ook mensen die, die zeg maar, staande worden gehouden, die willen ook graag. Eh, kijk, op het moment dat je staande wordt gehouden, ben je natuurlijk zenuwachtig. Dan denk je: Jeetje, dat heb ik nou weer gedaan. Je krijgt je bekeuring en, je wil, en dan krijg je dat papiertje mee. Daar staat in ieder geval op wat er dan aan de hand was. En daar staat ook je eigen verklaring op. En dan kan je dat later nog eens een keer thuis nalezen. Weet je ook dat die diender de juiste verklaring voor jou in het boekje heeft gezet. Dus de Raad van State zegt ook op dat punt: van laten we nou gewoon die mensen toch iets meegeven. En ik denk dat dat erg verstandig is. Ja. Dus, is het inderdaad, want, die, want dat is het punt. Hè. Elke keer wat naar voren komt, er moet bezuinigd worden. Uh, uh, we zitten tegen die administratieve rompslomp. Hoe groot is die nou? Want ze lopen met die PDA's, die mensen. Ja. Met zo'n printertje. Is er sprake van administratieve rompslomp? Moeten ze thuis nog allemaal dingen gaan invoeren en uitwerken? Proces verbalen ja. en schrijven? Nee nee. Ja, maar kijk, je moet altijd oppassen als je met pensioen bent... dat je niet zegt, vroeger, vroeger dit, vroeger dat. We dat maar dit is bekend, <laughs> ik ben als agent op straat begonnen... Ja. En toen ging je drie keer twee uur per dag de straat op en je zat drie uur binnen je administratie te doen. Toen had je echt administratie, moest alles uitgeschreven worden. Ja. En het moest op een, op een machine getikt worden met, uh, met, met, uh, met rood en wit lint. En nou, en als je het een foutje maakt, moest je er overnieuw. Dus de, de tijd is al veel uh, vele malen makkelijker geworden. Hm. Dieners zouden veel meer op straat kunnen. Daarvoor begrijp ik niet dat je zo weinig dieners op straat ziet. Ja, maar dan is het uiteindelijk dus het verhaal wat, wat Klein ook zegt. Het is een platte bezuinigingsronde. Hier worden mensen afgevloeid en klaar ben je. Dit is ja. een mooie manier om te zeggen, we zijn ja. er weer vanaf. Maar ik kan me wel voorstellen dat de burger zegt... aan de andere kant worden er wel trajectcontrolesystemen neergezet... Ja. die tonnen kosten, en die, maar die leveren dan kennelijk veel geld op. Hm. Nu u hier toch bent, meneer, meneer Spee... Uh, wat, wat zou wel een goed idee zijn om mensen minder overtredingen te laten maken? Zo? Ja, ik vind toch dat, er, dat je moet zorgen dat de pakkans... Verhoogd wordt. Die pakkans is heel belangrijk. Hè? Als, je, eh, als je kijkt naar de, de trajectcontrolesystemen bij Rotterdam, er staan grote borden boven de weg met rode randen om 80 kilometer. Er is, eh, en er staan borden langs de weg trajectcontrole. Ja. Je weet dat je zeven eh, dagen per week, 24 uur per dag gecontroleerd wordt. Er is geen mens die daar een kilometer te hard rijdt. En bekeuringen voor vijf of tien kilometer, die zitten nog beneden de 50 euro. Dus die zijn helemaal niet zo hoog op het hoofdwegennet. Maar toch willen de mensen niet gepakt worden. De bekeuring voor het handhaald bellen, of het sms'en tijdens het rijden... die is 220 euro. Nou, u en ik zien dagelijks mensen allemaal met die telefoon... aan de oor, in de hand zitten. Maar de pakkans is gering, want zodra ze een politieauto achter zich zien... dan gooien ze hem op de bank, of de stoel naast zich... En dan, dan doen ze net of er niks aan de hand is. Maar wij zien allemaal elke dag... dus ik, ik vind dat je daar als politie gewoon eh, onopvallend tegenop moet treden. Je ja. moet, als, je, als je weet dat als je de telefoon in je oor hebt... dat je een boete krijgt van 220 euro, dat die kans groot is... dan gaan mensen zich beter gedragen. Ik zeg altijd, het mooi zou zijn als iemand zoals wakker wordt... die het licht heeft gezien en zeg ik ga me voortaan altijd veilig gedragen... maar zo werkt het niet, het werkt als ze pijn in de knip krijgen. En die kans moet er zijn, als die kans om gepakt te worden meer is... en daar heb je gewoon politiemensen voor nodig. En daar heb je systemen voor nodig. En dan zul je zien dat de verkeersveiligheid die gaat omhoog... en dan krijg je minder slachtoffers. Ik krijg heel veel kilometers. Zo'n 40.000, 50 50.000 per jaar. Ik zie inderdaad ongelooflijk veel nou, zwalkende auto's... en langzaam rijdende chauffeurs, ja. noem ze maar ja. op. Ja. Bij nee. mij zit standaard mijn telefoon in de tas achter in de auto. Ik word niet gebeld, ik neem geen telefoon aan. Het is zo vreselijk onveilig... Ik doe ja. het dood gewoon. Ja, weet je dat er zelfs als ik Ik fiets dan heel veel. Als ik een fietser zie die een beetje zo traag fietst, dan denk ik, nou, die zitten te bellen. Ja, of de de sms'en. En, en, en dat is ook altijd zo. Mensen ja. doen het dus ook op de fiets. Ja. Dus misschien moet het niet alleen de bakkant zijn, maar ook het besef dat je s'avonds veilig thuis wil komen. Hm. En dan nou, kan daar... dat sms'je echt wel even wat langer wachten. Ja. Maar ja. daar zijn wel campagnes voor. Van daar kun je ja, mee thuis komen. Daar kun je en mee zo. thuis komen. En natuurlijk, moet, je moet niet alleen handhaven, je moet ook communiceren. Dat is heel erg belangrijk. Maar je moet als je. Gaat, uh, gaat handhaven en gaat communiceren. moet je ook wel doen wat je belooft. Ja. We hebben ooit eens een keer ergens fliskassen neergezet... en toen hadden we in de krant vol van aas uh, aan de zaterdag beginnen we. Toen bleek dat zo op tijd de camera's niet kon leveren. En toen hebben we gedacht van ja, wat gaan we doen? Gaan we nu zeggen, nou, het duurt nog een paar weken? Nou, laat maar zitten. Je zag de snelheid de eerste dagen ontzettend omlaag gaan. Na een paar weken hoorde niemand van... We hebben een bekeuring gehad dus nee, of nou, zo, uh, dat het valt niet. allemaal wel mee. Hup, gaat de snelheid weer omhoog. Ja. Dus als je zegt van, we gaan handhaven, ja. moet je dat ook ja. doen. Okay. Dat zijn we toch eigenlijk kinderachtig, hè, met z'n Ja, ik zou ook veel, veel liever hebben... Ik vind dat wat meneer Klein zegt, het buiten mij verstandig. Oh, dat ding gewoon in de tas achter in de auto. Hm. Ik hoef ook geen auto meer waar dat ding uh, standaard in zit... en waar je met bluetooth en alles... Ik, ik zet hem ook Heerlijk. gewoon uit. Ik zit altijd te bellen in die auto. Ja, nee, <lacht> ja, dat is uh, lekker nee, lekker. wat, wat is gevaarlijker is en dat zie je heel veel op de fiets... Ja. maar dat zie je ook in de auto's, de sms'en. Ja. Ja. Dan, zit, dan zit je constant op het scherm te kijken. En ze nu al even gauw op de weg. Twee op de drie scholieren zie je tegenwoordig met een, met een, ja, die met een te telefoontje in de hand op de fiets. Ja, ja. En ze worden doodgereden hoor. Echt, dat ja. gebeurt. En dan komen we straks even de bond kwijt en dan krijg je een sms'je van de politie dat je in overtreding bent. Ja. Dat ja. is echt ja. gevaarlijk. Ja. Goed. Uh, dankjewel, Koos P., eigenaar van adviesbureau Verkeer De Baas. Uh, we spraken met hem dus over de plannen om de papieren print af te schaffen. En nog zo wat zaken die het verkeer uh, betreffen. Hartelijk dank, jullie allebei. Zometeen gaan we het hebben over de campagne van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dreigt te mislukken. Samen thuis, samen trots. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Als je kijkt naar de lichaamstaal van Bauke Mollema. De mondwagen wijd open, de tong een beetje naar buiten. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Ja, het is echt een enorme gevaarlijke afdaling hoor.